Er zijn twee zaken die ik op mijn agenda heb staan. Ten eerste de berichtgeving. Ik heb zulke onvoorstelbaar goede relaties... zowel bij de hoogste Egyptische legerleiding... als bij nagenoeg alle Duitse wetenschappers die voor Nasser werken... dat ik zelfs het minste risico uit de weg wil gaan... dat we door de mand zouden vallen. En het meeste risico blijft het radiocontact. Uh -huh. Hierover... ...moeten stringente afspraken worden gemaakt. Alleen in spoedeisende situaties gebruik ik voortaan nog radiocontact. Ja. Voor belangrijke berichten op langere termijn... ...lijkt persoonlijk contact bij de aangewezen weg. En dat hoef ik niet steeds te onderhouden. Daarvoor zouden we heel goed mijn vrouw kunnen inschakelen. Ja. Haar ouders wonen in Duitsland. Haar vader is ziekelijk. Dus is er alle aanleiding voor haar om regelmatig naar Duitsland te reizen. Nee. Ja, maar is het dan aanvaardbaar dat jij in Egypte blijft? Ja, maar daar is mijn nieuwe plan nu juist op gebaseerd. Ik moet een motief hebben alleen in Egypte te kunnen blijven. En daarvoor heb ik een plan. Ik begin in Cairo een manege. Confrontatie, een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische Geheime Dienst. Vandaag hoort u het vijfde deel: camouflage. Heel goed, Omar. En nu die dubbele oksen. Nee, nee, je moet te vroeg inzetten. Het paard Au. Hoe gaat het? Hè? Oh, het gaat wel weer. Maar je kan je nek wel breken als je van zo'n paard afschiet. Oh, kom, kom, kom, kom. Zo'n weigering van een paard maakt elke ruiter wel eens mee hoor. En eerlijk gezegd, het was je eigen schuld. Hoezo? Je zette veel te vroeg af. Het paard zag al. Dat hij de sprong niet kon maken en vandaar die weigering. Je moet het paard een ietsje inhouden tot zo'n twee meter van de hindernis en dan aanzetten. Probeer het nog maar een keer. Nou, dat doe ik liever niet. Ik kruip vandaag niet meer op een paard. Oh, nee. Dat doen we hier niet. Maar ik ben behoorlijk geschrokken, hoor. Dat hè? kan wel, ja. Maar dan moet je nu juist doorgaan en meteen. Anders durf je een volgende keer helemaal niet meer. Vooruit. Uh, je begint weer... Eerst bij de muur mm -hmm. en dan neem je de dubbele mm -hmm. En die sprong niet te vroeg inzetten. Maar... Geen gemaar. We zijn hier geen kleine kinderen. Vooruit. Hop. Nou, ja. die kant tegen jou nu op. Beste beter. Nu draai je rustig om. Zet nu in voor de muur en ga meteen... Door voor de dubbele sprong. Niet te vroeg inzetten. Ga je gang. Hup! Heel goed. En nu de dubbele. Bravo, bravo! Bravo. Prima. Zie je wel. Homer. En nu ben je er meteen overheen. Je bent anders wel een strenge leer. Ja. De springsport is nu eenmaal geen sport voor kleine kinderen. Dacht ik niet. Daar. Bent u meneer Lot? Ja, ik ben Lots. Oh, ik ben Hanna. Hanna Karora. Oh, jij bent Hanna, de dochter van onze hoofdcommissaris? Uh, ja. Ik moest van mijn vader vragen of hij mijn springles wil geven. Ho, maar natuurlijk wil ik dat. En zeker aan de dochter van mijn grote vriend Jozef. Ja. En wilde je al een afspraak maken? Ja, graag. Dan moet ik even mijn agenda pakken. Ja. Uh, uh, eens even kijken. In de ochtenduren, is dat goed? Ja, dat is heel nou goed. Meneer. Dan uh, aanstaande maandagochtend om tien uur. Schrikt dat je? Ja. Het heel goed uit, meneer Lot. Ik zal het zijn. Dat is afgesproken. Dag, meneer Lot. Dag, Hanna. Je hebt het maar druk met je springschool, hè? Generaal Osman, ja. Ja, het loopt leuk. Maar ik krijg er binnenkort een instructeur bij. Zo? Ja, weet je, ik. Uh, ja, ik ben eigenlijk niet zo geschikt voor instructeur. Ik ben meer een organisator. Maar. Zullen we even wat drinken aan de bar? Goed idee. Van 10 stieren, ja. uh, Wat zal het zijn, vrouw? Uh, whisky soda graag. Eén uh, whisky soda. En, en geef mij maar een stijneger. Jij bent een organisator, zei je zo even. Wat heb je er nog meer aan je hoofd dan een eigen manege... met een springschoen? Dat zal ik je zeggen. Ik, uh, ik ben. Ja, ik zou haast zeggen. Nee. Ik ben een beetje verslaafd aan races, aan, aan paardenraces. Kortom, ik wil een renbaan. <laughs> zo, zo. Jij weet van geen ophouden, ah. Met zoveel paardensport, lief, hebben ze hier. Er is toch gewoon behoefte aan een goede renbaan? Die is in de hele omtrek niet te vinden. Bij Port Said is dus een renbaan. Ja, daar noem je wat. Wie gaat er nu naar Port Said? Alsjeblieft. Een whisky en een stadion. Merci. Merci, merci, merci, merci, merci. Tja, als ik erover nadenk... ...ik zou voor een renbaan wel een heel mooi terrein weten. Het ligt bij Heliopolis. Landen staan mooi vlakken, er zijn wat militaire oefenterreinen in de buurt... ...maar daar zou je heel weinig last van hebben, denk ik. Nou, laten we daar eens een kijkje nemen. Doen we. Gezondheid. Prost. Zeg, fout. dan moet je me toch eens vertellen. Wat is er eigenlijk aan de hand met uh, dat meisje, hoe heet ze, uh, de, de dochter van onze hoofdcommissaris? Hanna, bedoel je? Hanna Gehoerab. Ja. Wat is er met haar neus gebeurd? Ja, dat is tragisch. Het is overigens een beeldschoon meisje. Oh, ze heeft een vrij ernstig auto-ongeluk gehad en daarbij is haar neus gebroken. Of half verbrijzeld en dat blijkt ook nog niet zo goed behandeld te zijn. Ja, dan ziet ze er niet uit, hè, met die scheve neus. Ze praat er helemaal naar. Ja. ja, dat mag je wel zeggen. Ja, maar is daar dan niets meer aan te doen? Ach, ze hebben van alles aan gesleuteld, maar... als je het mij vraagt, is het alleen maar erger geworden. Ja, maar daar, daar moet toch iets aan te doen zijn. Ja, is hier wel een goede plastische chirurgie? <tus> Plastische chirurgie staat in Egypte niet als hoogste genoteerd bij de gezondheidszorg. Maar ja, de familie heeft al zo'n beetje in berust. Hè? Ik zal toch eens informeren. Maar goed, gaan wij binnenkort eens kijken naar die plaats, hoe heet die op weer? Heliopolis. Huh? Zullen we er morgenochtend naartoe gaan? Dan nemen we mijn jeep. Prima. Hoe spreken we af? Ik kom je hier af aan. Oh, ben je al thuis? Ja. Hey. Hallo. Dag, mijn schatje. Ja, uh, we moeten onze plannen enigszins wijzigen. Ik ga morgen niet mee naar Duitsland. Jij niet mee? Nee. Fahoud Osman, onze brigadegeneraal, mm -hmm. heeft mij voor morgen uitgenodigd om naar Heliopolis te gaan. Zo? Ik vertelde hem van mijn plan om een renbaan te gaan exploiteren. En toen zei hij dat hij wel een suggestie had wat betreft de plaats. En wat denk je? Nou, bij Heliopolis, dus? <laughs> Heel ah. goed. Oh. Heb je het er niet over gehad dat dat juist de plaats was waar jij Precies. Het wemelt daar van militaire terreinen. Dus een uitgelezen gebied voor mij om daar een alibi te hebben. En daarom leek het mij verstandig om meteen maar op die uitnodiging van Fahoud in te gaan. Mm -hmm. En Duitsland dan? Ja, ik had natuurlijk wel kunnen zeggen dat ik een afspraak had om naar Duitsland te gaan. Maar dan zou ik daar over een paar weken zelf op terug moeten komen. En het leek me beter om maar meteen op zijn spontane uitnodiging in te gaan. Ja, maar kunnen we dat bezoek aan Duitsland dan niet een paar dagen uitstellen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat gaat niet. We hebben een afspraak met een speciale koerier van de Mossad in München. En die zoekt overmorgen telefonisch contact met ons op in het Kaiser Friedrich Hotel. En daar moet een van ons aanwezig zijn. Dus ik. Dus jij. Hm. Ik heb de, de inlichtingen die ik wil doorgeven al gecodeerd op papier staan. Oh. En, en waar ben je dan nu nog mee bezig? Uh, de Mossad heeft mij speciaal gevraagd naar namen van familieleden van Duitsers die hier werken. Namen van familieleden? Ja. Van vrouwen. En kinderen. Oh. Wel hard, hè? Hoe doe je? Nou, als je realiseert waar ze die namen voor nodig hebben. En waar hebben ze die dan voor nodig? Nou. De Mossad wil druk op de hier aanwezige Duitsers blijven uitoefenen... om ze hier weg te krijgen. Tenminste, de Duitsers die hier in de wapenindustrie werkzaam zijn. Uh -huh. En als je dan waarschuwt voor het welzijn van vrouwen en kinderen in het algemeen... Ja, is dat al heel erg, maar... ...als je die dan elk afzonderlijk met naam en toenaam noemt... ...dan wordt die waarschuwing wel een heel erge bedreiging. Je leert het met uh, je wel heel goed kennen, Marta. Dat moet ik zeggen. Maar vind je dat dan hard? Nogal, ja. Uh, je moet niet vergeten, het gaat per slot nog maar om een dreigement. Hm. Ik, ik stel me voor dat die oud-SS'ers die hier werken vanuit Duitsland... een brief krijgen met de inhoud, u staat op de zwarte lijst. Uh, als de veiligheid van een verwante u ter harte gaat... dan moeten wij u dringend verzoeken, uw werkzaamheden... voor het Egyptische leger te staken en uh, uh, Egypte te verlaten. Uh, iets in die geest. En nogmaals, dat is dan een waarschuwing, met een duidelijke dreiging. Maar wat die oud-Nazis hier uitsproken, dat is geen dreigement. Dat is een realiteit. Ja. Zij helpen de Egyptenaren aan wapens om Israël te kunnen vernietigen. Ja. ja als je het zo beziet, dan heb je gelijk. Ik moet toegeven, zo moet je het ook bezien. Kom hier. Mm. Schat, ja, sorry. Maar dat, maar dat neemt niet weg. Het is hard. Ja. Mm. Maar iets anders. Ik heb vandaag kennis gemaakt met een dochter van Youssef Kahurap, Hanna. Dat meisje is verminkt aan haar neus door een auto-ongeluk... ...en dat ziet er afschuwelijk uit. En nu kan ik mij niet voorstellen dat een, een plastisch chirurg in Duitsland... ...zoiets zo zou afleveren als de chirurg hier in Egypte het heeft durven doen. En nu ken ik in München een plastisch chirurg... ...Kaltenbrenner. Bel hem op. Je vindt hem in de telefoonboek. Uh, doe hem mij groeten en vraag of hij op onze kosten... Niet eens een lang weekend bij ons hier in Egypte op bezoek zou willen komen. Dan zou hij die neus van Hanna eens kunnen bekijken. Hoe was zijn naam, zei je? Kaltenbrunner. Nee, Kaltenbrenner met een oh, E. Kaltenbrenner. Het zou natuurlijk een geweldige stunt zijn als door ons initiatief iets aan het uiterlijk van Hanna zou kunnen worden gedaan. Mm -hmm. Ik zoek in München contact op met her-dokter Kaltenbrenner. Maar belt jij nou meteen het reisbureau om je ticket voor morgen in te trekken? Anders vergeet je dat weer. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dat doe ik. Hoe vind je het hier? Schitterend. In één woord schitterend. Het lijkt hier trouwens aan een vogelreservaat. Tja, we zitten hier bij de vruchtbaarste streek van de Nijl. Zowel op het land als in de Nijl is hier voor vogels voedsel te over. En hoe ver zitten we hier van Caïro? Hmm, kilometer of vijftien. De verbinding daar hier is nu nog moeilijk, maar daar komt gauw verandering in. Er zijn hier in de omgeving nogal wat militaire objecten. En er is hier een oefenterrein voor ons elitokorps. En er komt hier een belangrijke opslagplaats voor legervoertuigen en zo. Daarom is naar dit gebied een prachtige vierbaansweg in aanbouw. Tegen de tijd dat jij hier je renbaan hebt, is die weg al klaar. Ja, maar wordt dat dan een weg waar burgers gebruik van kunnen maken? Natuurlijk. Ja, in de eerste plaats. Alleen in tijden van mobilisatie dan. Ja. Maar ja, dan zou er ook geen gelegenheid meer zijn om draadrijen te organiseren en zo. Ik vind het hier inderdaad schitterend. Mooi, vlak, prima grasland. En als hier nog een snelweg naartoe komt, dan zou dit voor mij een uitgelezen gebied zijn. Dat dacht <laughs> ja. ik ook. Daarom laat ik het je ook zien. Ja, maar, maar is hier ook land te koop? Luister nou eens. In Egypte is alles te koop. Het enige wat hier van belang is, heb je relaties. Het terrein is overigens in het bezit van iemand die jij heel goed kent. Van wie dan? Van Hussein el shafi Van de minister? Uh, onze beste springeruiter. Precies. <laughs> alleen, alleen. Hij is niet zomaar minister. Hij is vicevoorzitter van de ministerraad. Pas op. Ik zal eraan denken. En dan zou ik ook maar eens gauw een praatje gaan maken met onze vriend Hussein. Alleen, uh, dat, dat, dat, dat, dat militaire gedoe hier in die buurt. Uh, Wordt hier ook schietoefeningen gehouden? Ik bedoel... Dat zou voor de paarden natuurlijk funest kunnen zijn. maak je daar geen zorgen over. Er is hier wel een schieterij, maar dat is zeker vijf kilometer verderop en dan nog alleen maar voor lichte wapens. En voor de rest is het hier een oase van rust. Behalve natuurlijk bij de geringste aanzet tot de mobilisatie. Ja, dan gons het hier natuurlijk al weken van tevoren van activiteiten. Maar daar zal de eerste komende jaren nog wel geen sprake van zijn. Ik zal er nog eens rustig over nadenken. Zeg, uh -huh. nu we toch hier zijn. Hier in de buurt ligt een heel bijzonder vliegtuig, waar ik persoonlijk zeer mee betrokken ben. Zal ik jou dat eens laten zien? Je maakt me nieuwsgierig. En als jij zegt dat het iets bijzonders is... Kom ik! Waar breng je me helemaal naartoe? We zijn er bijna. Als we de heuvel op zijn, dan heb je een prachtig panorama. Daar komen we nog vast te zitten. Met deze Jeep? Wel, nee. Zo. Hier wilde ik hem hebben. Stap dan nou maar uit. En kijk daar nou eens naar links. Ik uh, ik zie alleen maar woestijn. Oh nee, nee. Daar zie ik grote hangars. En wat zie jij links van die hangars? Daar staan uh, vliegtuigen. Uh, sportvliegtuigen zal ik maar zeggen. <laughs> Sportvliegtuigen noemt hij dat. Dat zijn de nieuwste Russische jachtbommenwerpers. Zo, er staan er nogal wat. Maar nou komt de grap. Hoeveel uh, vliegtuigen tel jij zo ongeveer? 5 vijf, tien, vier... Ik schat zo'n veertig uh, zo toestellen. Neem nou deze kijkers... Goed scherp? Uh, ja, ja. Wat zie je nu? Uh, ik zie jachtbommenwerpers. Jij ziet niet één jachtbommenwerper. Wat zeg je me nou? Jij ziet niet één jachtbommenwerper. Het zijn namaakvliegtuigen. Namaakvliegtuigen? Ja, gemaakt van hout en aluminium. Maar niet te onderscheiden van echte jachtbommenwerpers. Zeker niet als ze vanuit de atmosfeer worden gefotografeerd. En regelmatig worden ze nachts verplaatst. Ik veronderstel dat de Israëli's bij een eventuele oorlog... hier heel wat bommen zullen verplutsen aan deze vliegtuigen. Maar halverwege de Sinaï-boestijn... staan vijf squadrons echte jagatvliegtuigen. En die wachten de Israëli's op als ze op de terugweg zijn geraffineerd. Heel geraffineerd. Je zou er een eet op doen dat het echte vliegtuigen waren. Een compliment, hoor. Is dat uh, idee van jou afkomstig? Mede, mede. En zo hebben we nog meer verrassingen voor Israël in petto. Hey, maar komt het binnenkort tot een oorlog, denk je? Wat dacht je? Welk jaar hebben we nou? 64. Voor het jaar zeventig zal er van de Staten Israël geen sprake meer zijn. Dan zijn ze opgejaagd de Middellandse Zee in. Van alle kanten komen de Arabische landen dan opzetten. Vanuit de Libanon, vanuit Syrië, vanuit Jordanië. En last but not least, vanuit de Sinaï. Nou, oh, als ik hier in de buurt dan een manege heb, dan mag je mij wel waarschuwen om mijn paarden tijdig naar een veiliger oord over te brengen. Dat zal ik jou laten weten, Lotzi. Dat zal ik jou tijdig laten weten. Luistert naar ons hoorspel De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Bert Dijkstra, Corrie van der Linden, Jan Willem ten Broeke, Paula Major en Kees van Ooyen. Technische realisatie Monique Stam en Wim de Kok. De regie was in handen van Friso Koks.